Het salaris van een minister, ongeveer 170.000 euro, wordt normaal gesproken het maximum. Wie onder de uitzonderingen gaat vallen is nog niet bekend. In de Saoedische hoofdstad Riyadh is een Amerikaan doodgeschoten. Hij en een landgenoot stonden te tanken bij een benzinestation toen ze onder vuur werden genomen. De tweede Amerikaan raakte gewond. Veiligheidstroepen waren er snel bij. Er brak een vuurgevecht uit waarbij de dader gewond raakte. Hij is gearresteerd.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 In Frankrijk staan 19 kerncentrales. De oudste staat bij de Rijn ten noordoosten van de stad Meloze. Deze levert al sinds 1978 stroom. Jong Oranje gaat definitief niet naar het EK volgend jaar in Tsjechië. De ploeg van trainer Adri Koster verloor vanavond van Portugal met 5-4. Ook in de thuiswedstrijd vorige week waren de Portugezen te sterk. Door de nederlaag plaatst Jong Oranje zich ook niet voor de Olympische Spelen in Rio.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 U. Sadness, I every trace of sadness. the sun.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 Just You got a famous last name, but you're not to blame, well baby I see you for who you are One time Apple Queen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 Yes, Tempels van Nederland. Uh, het nummer wat ik ga laten horen is set Song. Does it doesn't have to be a sad song, isn't it a shame?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 And isn't it a sad song? It's some jazz. How perfectly we fit today with yesterday we had. Yes, it's a...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 was dat. Op 2010 18 januari viel Room 11 uit 1. In 2010 wacht sera de zanger is onder het naam Sarah Di Nova, hij zal de beat uit. Maar we gaan iets anders laten horen. Ik heb um, ook weer van een jazzedalic cd. Eric Truffaut vier Ted en Sophie Hunger. En het nummer Let Me Go. blijf luisteren want nog een uur lang tot 12 uur kunt u allerlei muziek van het jazzpodium kunt u. Tot zo.